Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat weer online. Twee weken geleden werden alle systemen van het internet afgehaald... omdat er een lek in het systeem zat. Volgens OM is er geen data gestolen. In stapjes gaat het systeem nu weer terug online. Als eerste kunnen medewerkers weer mailen met de buitenwereld. En wie er achter de hek zat, dat weten we nog niet. Een jongen van 13 uit Den Haag is opgepakt na een explosie bij een huis in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Afgelopen nacht was er bij hetzelfde huis opnieuw een explosie. In het noorden van het Verenigd Koninkrijk zitten duizenden huishoudens zonder stroom door storm Floris. In Schotland zijn windstoten gemeten van meer dan 130 km per uur... zegt correspondent Fleur Laanspach. We zien ook beelden van ongevallen bomen. Mensen die worden uh, gewaarschuwd voor stroomstoringen... Uh, regenval natuurlijk en mogelijke overstromingen. En je hebt ook vluchten die vanaf Glasgow naar de eilanden... die uh, natuurlijk nu worden geannuleerd, want daar is de storm het hevigst. Storm Floris breidt zich de komende uren verder uit... naar Ierland, Wales en het noorden van Engeland. En je elektrische auto opladen op kosten van een ander... Het gebeurt steeds vaker. Een vervoersbedrijf raakte daardoor vorig jaar tonnen kwijt. Criminelen kopiëren simpelweg laadpassen en gebruiken ze alsof het hun eigen pas is. En volgens deze beveiligingsexpert is dat kinderlijk eenvoudig. Ja, je hebt gewoon appjes op je telefoon. Het is een ziek woord voor ik kan uh, uh, pasjes uitlezen. Dan hou je je telefoon tegen zo'n pasje aan. Dus stel jij bent in een bar, je legt je laadpas even op de bar en ik leg mijn telefoon er een paar seconden op. Dan heb ik zomaar dat nummer gekopieerd en dan kan ik dat nummer weer op een lege pas plaatsen. Eigenlijk alsof ik jouw bankrekeningnummer overschrijf op een leeg bankpasje en met dat bankpasje dan kan betalen. Ja, fraude met laadpassen is niet nieuw, maar nu de schade verder oploopt, trekken bedrijven aan de bel. Volgens de beveiligingsexpert is het tijd dat de politiek met de duidelijke wetten komt, want die zijn er al wel op Europees niveau. Het weer, de trekken vanuit het westen buien over. En ook vanavond blijft het verspreid over het land regenen. Later vanavond droogt het wel op. Morgen iets meer zon, wel kans op een bui, mijn maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen 11 kilometer file, 20 minuten vertraging daardoor. Een 10 minuten vertraging op de A9, Amstelveen Alkmaar bij Beverwijk Oost. En op de A10 vanuit de Nieuwe meer naar knooppunt Koenplein bij Durger, weer 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.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 niet de klus maar de karwei was. Dat ik niet alleen maar allebei was. Niet zo ver maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim het aardos was. en ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds. Blij. Alles wat jij was, en jij was dan wie ik was, en wij dan nog steeds, wij was, en jij dan nog steeds, en jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij was. Ik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 Past, I'll be a three. Cause that bitch did not last. I know how a woman will try to game you. So don't get caught. Yo, side chick, I put the singing and single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him, It's okay, he already in my DM. Why am in great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair, shampoo, press, get you out of my.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 Van Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM komt deze week voorzichtig weer online. Als eerste mogen medewerkers weer met de buitenwereld mailen. Het OM had alles afgekoppeld van internet na een waarschuwing voor een hack... Premier Netanyahu wil deze week overleg met het Israëlische Veiligheidskabinet over de verdere strategie in Gaza. De koers blijft voor Netanyahu, verslaan van de vijand, bevrijding van gijzelaars en voorkomen dat Gaza nog langer het gevaar is voor Israël. Elon Musk krijgt een aandelenpakket ter waarde van 29 miljard dollar van Tesla. Daar is hij de topman en het bedrijf hoopt dat hij bij Tesla blijft. Dan het weer nog vanavond van het westen uit regen. Morgen zon, wolken en een enkele bui en een graad of 20. Dit is ZFM. <mog>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 One We stay moving. All the people moving. One hand for just one dream. Tiempos de pequeños, movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra, oleaje, luego mares, océano. Me toda la ley fue tan simple y clara Acción reacción repercusión Murmullo se un en forma Juntos somos evolución Moving, vin All the people moving Moving on For just one dream We say moving.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 Volver alori, que no retrocede. Fijtas en andar, te al saber. And the world, birdie, come, birdie, come, whatever, what you want. One move, birdie, moving. Say. In the world, birdie, come, birdie, come, whatever, what you want. This is the life, life, best, best under your feet. This is the life, life, best, best under your feet. This is the movie. All the people move. One dream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 Good day. Alleen bij ZFM.